Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 2000 mensen lopen mee met een protestmars in Eindhoven. Demonstranten zijn het niet eens met de coronamaatregelen. Er wordt geen afstand gehouden en mensen knuffelen elkaar. Deze vrouw vertelt waarom zij erbij is. Omdat uh, we in een, in een democratie zitten waar we eigenlijk niks te vertellen hebben. Een nep-democratie. Ja, deze inwoner is niet onder de indruk. Ik ben bij een risicogroep en ik ben heel blij als andere mensen zich laten vaccineren. Dan uh, daar heb ik een hoop voordeel bij. Nou, deze groep gaat het in ieder geval niet doen. Nee, nou dan hoop ik dat ze allemaal corona krijgen. Dan zijn ze daarna ook uh, immuun. Hè? Het was een onrustig nachtje op meerdere plekken in Duitsland. In Hamburg beëindigde de politie een technofeest met zo'n 1500 mensen. De feestvierders gooiden met flessen en sloegen op de vlucht... En ook in Stuttgart werd gereld. Daar gingen zo'n 600 mensen op de vuist met de politie. Vijf agenten raakten gewond. En op de Mount Everest zijn afgelopen week meerdere records gesneuveld. Een Hongkongse beklom de hoogste berg ter wereld in minder dan 26 uur, waarmee ze de snelste vrouw ooit is. En een Chinese man was de eerste blinde Aziat die de berg bedwong en ook het record van oudste Amerikaan is verbroken... Afgelopen week waren er honderden klimmers op de Mount Everest... die willen allemaal nog snel naar boven voor het klimseizoen voorbij is. En in de Dordogne in Frankrijk is de politie met man en macht op zoek naar een gewapende oud-militair. Die zou ruzie hebben gehad met zijn ex-vrouw, op agenten hebben geschoten... en daarna de bossen in zijn gevlucht. Dat doet je misschien denken aan een andere militair die gezocht wordt in België. Twee weken geleden bedreigde die een bekende viroloog en de overheid... Hij heeft ook wapens meegenomen uit de kazerne waar hij werkt. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Er is geen reden tot paniek, maar het is wel duidelijk dat we graag een antwoord willen weten op waar dat die man ja. zich bevindt. En, en wat we eraan moeten doen om ervoor te zorgen dat de situatie terug veilig is. Gisteravond kwam het Belgische leger en de politie weer een bos uit, maar de militair is nog steeds niet gevonden. Het weer nog. In het noordoosten is het een klein beetje grijs. Verder is het op wat stapelwolken na flink zonnig bij 15 tot 23 graden. De komende dagen meer van hetzelfde. Het wordt dan zelfs nog een paar graden warmer. ZFM, Verkeersambteet. Verkeersambteet. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... staat de 3 kilometer file tussen Breukelen en Abkouden met een minuut of 10 vertraging. Door het ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 SHUT Het mooie weer van vandaag en wat er nog aan gaat komen. Hoor je gewoon lekkere zonnige muziek te draaien? We kozen ditmaal voor de single van André Aas. Dat is een mega grote hit geweest. We hoorde de dus zomer in mijn bol. En volgende week begint hij, de meteorologische zomer, Alve-Jan, uh, Dus ja, dan weet je dat maar vast. Kunnen we dat weer even oef oefenen? Ja, precies. Nou, het uh, derde uur alweer van uh, Zos. Wat gaan we daarin doen? Nou, over het tweede alplaat is het tijd voor Pit Report. We kijken samen met Max Verstappen vooruit op de, de Grand Prix van Azerbeidjan... die volgende week zondag verreden gaat worden. En daarnaast hebben we natuurlijk veel aandacht voor de Indy 500. De Indianapolis Race, de meest bekende race in Amerika, de Indy 500. Die uitzending begint vanavond op de diverse sportkanalen om half zes en onze Rinus van Kalmthout die start vanaf een derde plek maar daar gaan we uitvoerig uh, over praten tijdens een pit report Half vijf is het tijd weer voor Dier van de Week. En we hebben deze week Nova. Dus de Nova was gereserveerd, maar dat bordje is er weer van afgehaald. Dus Nova zit nu als enige hond nog in het uh, dierentehuis Kennemerland. En die verdient ook een thuis. Het is niet de makkelijkste hond, maar wellicht in het overleg met de vrijwilligers en de begeleiders. Is het iets voor u, Nova, om half vijf de dier van de week. Daarna hebben we Zos Live. we going back in time in the science of a nation. It's a flashback, back, back, back. En wel, uh, ja, we, de groep uh, hou ik nog even spannend... maar het is in ieder geval een mooi live concert uit uh, het Hyde Park in 2014. En het gedicht van de week, ja, voor, in het vorige uur tijdens uh, CFM in de regio... hadden we het natuurlijk over de vosjes. Dus het, het, het, een goed idee was om het gedicht van de week vandaag uh, op te dragen aan de vossen. Een um, kwart voor vijf, dus het gedicht De Ode aan de Vos. Ik zou zeggen genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. En luisteren en kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl kijk je live mee. Studio Tolweg Tina op een zonnige zondagmiddag. Zandvoort, een hele goede middag en leuk dat je luistert. Er komen nog heel veel mooie platen aan. En uiteraard zo duidelijk ook de PIP Report over een tweetal platen. Met onder meer van Kalmthout. Hij kan volgens mij de jongste winnaar ooit worden van Indy 500. En, uh, veel, uh, en veel meer uh, nieuws uit uh, de autosportwereld. Maar eerst On The Border. The go out across the water. and arms across the Spanish border. The wind Up the waves are The ghost moon sails among the clouds Tugs the rifles into silver On the border On my wall The colors of the maps are running From Africa The winds they talk of Change is coming The torches flare up in the night The hundreds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 The ghost moon sails among the clouds, turns the right rifles into silver. On the border, on the border, on the border, on the border. On the border. In deze Elle Stewart ken je natuurlijk ook van uh, The Year of the Cats... En dit was On The Border. Nee, die moet ik helemaal niet hebben. We gaan nog een plaat draaien. Davina Michel. Davina me in the rain. I need a wake-up shower. Ordinary day. when many final hours. Why do I complain? Why is too much still not enough for rain? Deze dame, Davina Michel, is enorm populair op dit moment. En met name ook weer uh, extra bekend geworden... door het optreden tijdens het Zonfestival. Uh, en dit was haar uh, nieuwe single, je The Sweet Water. CFM, Race Radio, pit Report. pit Report. Ja, we gaan uh, Pit reporten, uh, Albert-Jan, want uh, ja... Er uh, gebeurt wel het een en ander in de wereld van uh, de autosports. En uh, we gaan het volgens mij dit keer niet alleen over de F1 hebben. Nee, we houden het uh, wat betreft, wat kort. Uh, gisteren uitgebreid weer stilgestaan over terugblik op Monaco. Uh, maar samen met Max kijken we nu vooruit naar uh, Azerbeidzjan volgende week zondag. Na zijn overwinning in uh, Monaco kijkt kerstvers WK-leider Max Verstappen... alweer vooruit naar de volgende race in Azerbeidjan. Op het statuscircuit van Baku stond Verstappen nog nooit op het podium. Nou, dat vond hij in Monaco ook niet, maar dat is hem ook gelukt. Het is tijd om daar veranderingen aan te brengen, al dus de Red Bull-coureur. Het is, om eerlijk te zijn, niet mijn favoriete circuit. Laten we maar eens zien hoe competitief we zijn. Ik verwacht wel dat Mercedes daar weer sterk terugkomt. Verstappen blijft nuchter, ook na zijn overwinning in Monaco... en het veroveren van de koppositie in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1... De leiding nemen in een kampioenschap voelt goed, maar we moeten daar ook, uh, de uh, ook na de laatste race staan. Het is het enige dat telt. Waar we nu staan uh, voelt goed en geeft aan dat we het seizoen goed begonnen zijn. Maar we moeten blijven pushen en blijven verbeteren. Niemand is ooit perfect of staat stil in deze sport. Tot nu toe hebben wij de kleinste fouten gemaakt en daardoor staan we nu eerste. Maar we weten allemaal dat het snel kan veranderen. En het kan dus snel veranderen, want uh, inderdaad zoals gezegd op 6 juni is het alweer zover... Dan wordt de race, de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden in de straten van Baku. En de kwalificatie is aanstaande zaterdag, dat kun je dat vast noteren, om twee uur. En de race op aanstaande zondag ook om twee uur. Dat is toch die race met die lange, lange einde, zeg ja, maar? Ja, er weinig bochten. En, ja, dat, dat rechte stuk waar uh, uh, toen Max Verstappen achterop werd gereden door zijn teammaatje. ja. Uh, Ricciardo was dat. Die gingen toen rechtdoor terwijl ze linksaf moesten. En uh, ze verloren heel veel tijd ook op dat uh, lange stuk. Want uh, de Mercedes waren toen beter. Maar we hebben een nieuw jaar natuurlijk. Ja, en er zit een hele kleine S-bocht in. Maar die is wel zo scherp dat uh, daar vorig jaar ook de menige Formule 1 uh, auto zijn waterloop vond. Kijken we nog even naar de stand in de WK. Allereerst natuurlijk Max op, pol, op, op kop met 105 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton met 101. En dan dus de, de, het gat naar nummer 3, Lando Norris, die ook goed presteert. Die staat daar met 56 punten op de derde plek. Kijken we even naar Sergio Press. Die vinden we terug op een vijfde plek met 44 punten. Maar waar het nu allemaal om gaat, is natuurlijk de Indy 500. En een van de... Races. Je moet dus Monaco winnen, je moet een keer de Indy 500 gewonnen hebben en je moet Le Mans een keer gewonnen hebben. En uh, Alonso was daar vorig jaar tijdens de IndyCar uh, goed op weg om zijn tweede race voor deze ja, Grand Slam, om het zo maar eens te zeggen, in, uh, in de wacht te slaan. Want hij kwam op een gegeven moment op kop te liggen. Maar hij moest toch op een gegeven moment uh, dankzij motorpech de race staken. Maar deze, dit jaar hebben we uh, Van Kalmhout, Rienus Van Kalmhout. Want de Indy-teameigenaar Ed Carpenter is onder de indruk van de kwaliteiten van de Nederlander Renus van Kalmhout. De Nederlander heeft in de ogen van zijn teambaas alles in huis om mee te doen om de IndyCar-titel. Alleen qua ervaring mist hij nog het een en het ander. De ster van Renus VK, zoals hij in Amerika wordt genoemd in de IndyCar, is de reizende. Hij debuteerde vorig jaar als runner-up van de Indy Lights in de hoogste Amerikaanse single-seater-klasse. Dat deed hij bij Ed Carpenter Racing. De nu 20-jarige coureur maakte een sterke indruk. Pakte op de roadcourse voor, voor, bij de vorige race in de Indianapolis Bowl. En een podiumplaatsing met de beste rookie van 2020. Dit jaar laten de verlichtingen van VK opnieuw een stijgende lijn zien. Twee weken geleden pakte de Nederlander op dezelfde course van Indianapolis zijn eerste IndyCar zegen. Om zich een week later als eerste, op de eerste startrij te plaatsen voor de Indy 500. In de kwalificatie was PK Nip sneller dan Ed Carpenter en dat is zijn teambaas. En dat moet je nooit doen. En je moet nooit sneller zijn dan je baas. Die als vierde mag starten. De drievoudige Zitter van de INI 500 is onder de indruk van zijn jonge teamgenoot Rines Verbeterde zich de hele tijd. Hij is toegewijd en werkt hard aan om zich te verbeteren. Ik denk dat we nog niet de beste van hem hebben gezien. Hij ontwikkelt zich steeds. Maar hij staat er heel goed voor en is een lastige tegenstander, al dus carpenter. De enige wapen van VK op dit moment mist is ervaring. We praten veel over de jonge jongens in deze klasse, maar er zijn ook veel veteranen die op een hoog niveau presteren. In de race over 500 mijl is ervaring belangrijk... rond wisselende omstandigheden... in verschillende scenario's zijn en zien we hoe de race zich ontvouwt. Rinus gaat beter en beter worden in de race... zodra hij meer ervaring opdoet. Kijken we even naar de stand uh, in de, de... Even kijken, even kijken, kijken, kijken... De uitslagen en standen in de rijders. hebben we het over de IndyCar. Scott Dixon gaat nog steeds aan de leiding met 176 punten. Gevolgd door Alex Palou met 163. En Rines van Kalmthout vinden we terug op een zesde plek met 135 punten. Nou, de, en het zijn niet de minste namen waar hij zich uh, in genesteld heeft. Op deze, op deze uh, uh, uh, ladder, om het zo maar eens te zeggen. Hij staat nu voorlopig in zesde. En hij start zondag, oh nee, vanmiddag vanaf een derde plek. En uh, wellicht dat we, uh, uh, uh, Scott Dixon gaat van Pool. Maar de, de startrijden bestaan uit drie auto's. Daar zit natuurlijk wel een stukje verschil in. Maar in ieder geval Scott Dixon uh, echt helemaal op Pool. Uh, uh, gevolgd door Colard Hertha uh, van And uh, Andretti Autosport. En op een derde plek vinden we Rines van Kanshout terug... ...van Ed Carpenter Racing... ...en zijn baas op een vierde plek... ...dus de tweede startrij... ...ook van, uiteraard van Ed Carpenter Racing. Ik ben erg benieuwd hoe het gaat... gaat uh, ...verlopen tijdens de IndyCar... ...de uitzending begint om half zes... ...en uh, als ik het goed heb... ...begint de, de race om kwart over zes vanavond. Nou... auto liefhebbers... ...TV aan, chips en op de bank. Dat gaat heel spannend worden vanavond uh, Albert-Jan. En als die uh, Indy 500 gaat uh, winnen... ...die uh, Rienus van Kampthout... Dan is hij de jongste winnaar, want hij is nog heel jong, hè, geloof ik. 22 is hij, meen ik. ik. Ja, zo rond de zo zo 22. Ja, maar... In ieder geval van jongs af al met de autosport uh, bezig. Want uh, z'n heeft natuurlijk ook een eigen uh, autosportteam uh, van Koophouten Racing. Dus uh, ja, eigenlijk altijd al uh, met racen uh, bezig geweest. En een mooi debuut nu in, uh, de, in, die, uh, uh, uh, in Amerika dit jaar, zeg maar... Uh, uh, en meteen op uh, hoog niveau ook. Dus uh, hoe dat vanavond gaat aflopen? Gewoon kijken inderdaad naar deze spannende Indy 500 race. Dan gaan wij weer even de zomer in, de zomer in Zandvoort. de paro aan de zee. familie en vrienden, liefde en heilig vuur, kriebelt ze buik. ze geur, strand op de kroeg. Dromen in de duinen, het feest tot morgen vroeg. Ja, ja, ja, gammas van de geel. flesjes chardonnay, ik hou van jou op zandvoort, een aan de zee. Iemand gedacht, ik weet wie zit mijn bloed Hoort eens in het woord, hier is het allemaal Ja, leuk om deze weer eens uh, terug te horen. De parol aan de Zee. Uh, inderdaad, uh, van Kessel en uh, Frank Paardenkoper. En uh, uiteraard ook uh, anderen uh, met uh, deze zingel. En dan gaan we ja, nog één plaatje draaien. En dan het uh, dier van de week. En uh, die ene plaats, hij is uh, inderdaad afgelopen. Is uh, deze van uh, Maroon 5. Hier is uh, Beautiful Mistakes. Dan komt het met een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 How every day gets worse for me. Babe. I take a break, I cut you off to keep myself from looking soft. I fill my nights with the way you was, and still wake up with broken dreams.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 met de single van Maroon 5 en The Beautiful Mistakes. Wat is dat dan, hè? zou je je afvragen? Nou, het is in ieder geval half vijf... en dat betekent het uh, dier van de week. Ja, een beetje een zielig verhaal. Ja. Hondje was weg, hondje is weer teruggekomen naar hondje. Ja, nou, het is, het is nog maar negen maanden. Oké, okay, maar wel een uh, redelijk grote, uh, grote hond, toch? Ja, nee? en, en al een historie. Maar goed, hier is ze dan. Ik ben Nova. Een kruising middelgroot van ongeveer negen maanden jong en kom oorspronkelijk uit Griekenland. Vanwege mijn gedrag ben ik in het asiel... wederom in het asiel beland. Ik ben namelijk erg onzeker... Naar, naar voor mij onbekende mensen. Hier vertellen mijn verzorgers u graag alles over. Nou, mijn gedrag naar mensen... hier in het asiel gaat het eigenlijk supergoed. De verzorgers hier zijn echt zo lief...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 Hier gaan veel mensen bij mij de mist in. Ik hoop dat u dat niet heeft. Eten geven mag wel uit de hand. Lekkere worstjes en koekjes en daar doe ik alles voor. Met andere honden kan ik goed opschieten, maar ook hier heb ik soms even tijd nodig. Als ze mij direct heel wild en blaffend begroeten, vind ik dit een beetje spannend. Ik speel hier regelmatig met andere honden eh, op het speelveld en dat gaat goed. Nu zie ik een beetje, als ik ze een beetje ken, speel ik ook graag wild met ze. En als ze het te veel doen of uh, vind ik iets niet leuk met spelen... dan geef ik dat goed aan bij de meeste honden. Ik zoek een huis zonder andere honden... en mijn baas heeft namelijk al zijn aandacht nodig om met mij aan de slag te gaan. Op straat negeer ik katten, maar ik heb hier niet mee in huis gewoond. Om te veel spanning te voorkomen zoek ik dus een huis zonder katten. Een echte een grote eis in mijn nieuwe huis is een plek voor een bench. Die is voor mij namelijk een hele fijne plek... Hier kan ik mezelf in terugtrekken. Het is ook fijn als er visite komt om even mij apart te zetten. Dit is rustiger voor mij en natuurlijk ook voor de visite vaak prettiger. Ik ben gewend even alleen te zijn en had dan toegang tot het hele huis. Het klinkt misschien niet allemaal even positief... maar naar mensen die ik vertrouw en ken ben ik echt een super lieve, aanhankelijke dame. Ook ben ik heel nieuwsgierig en slim. Door mijn nieuwsgierigheid overwin ik ook veel spannende situaties. Ik ga straks graag samen wandelen, spelen en trainen. Een cursus is erg aanbevolen om aan de band te werken. De gedragsdeskundige van het asiel heeft mij gezien... en indien nodig in mijn volgende huis komt hij ook nog een keertje langs... om uw handvaten te geven. Zit u het met mij zitten, neem dan snel contact op met het Dierenthuis Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website, www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Nova verdient een thuis. Dus inderdaad, ga voor Nova of de andere leuke dieren... naar het uh, Kennemer Dierenthuis, Keesomstraat nummer 5, hier in Sanfoort. Maar neem wel even van tevoren contact op.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 Ik denk net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig mm. Een eigen huis en een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt. Zet je hart in de zand. Dit is FM Zandvoort! Zandvoort. Oh, lekker om deze klassieke weer te storen van uh, Michael Jackson. And I'm Gonna Rock With You. En zo zijn we alweer uh, toegekomen aan de SOS Live van uh, vandaag, uh, Albert-Jan. Wat heb jij ja. uh, allemaal uitgevonden voor deze keer? Uh, ja, ja, we gaan verder terug dan uh, de jaren 80. Uh, we, gaan dus zelfs, we gaan terug naar 2014. En wel naar Londen, naar het Hyde Park. Want daar gaf uh, de Electric Light Orchestra een uh, live... Concert met alle grote hits. De grootste hit, een van hun grootste hits was, was natuurlijk uh, uh, Showdown. Die gaan we niet uh, draaien. Die hebben we niet voor u klaarstaan. Maar wel een andere keurige mooie ballad. En wel Can't Get It Out Of My Head. Dus ga maar rustig zitten, koptelefoon op, volume omhoog. En geniet van Electric Light Orchestra live in Hyde Park. En dan hebben we een mooie balladweekend zo, hè? Ja, ja. the water I saw The ocean's gone Wat een optreden van ILO. En can't get you out of my head. En uiteraard ontbraken de violen ook dit keer weer niet bij deze uitvoering. Ja, we hebben het ode aan het landschap. En wij hebben nou de ode aan de vos. Rood-bruin in zachte kleuren. Je fluwelen pluimstaart is een natuurlijke pracht. Ieder zichtmoment een uniek natuurgebeuren en momenten altijd onverwacht. Muizen tussen heide en velden... laat zijn sluwheid altijd gelden. Zwalkend in een winterbries... kip lekker voelen is zijn devies. Glorieus winnaar van kat en muis... menig jager... Beschouwt hem als gespuis, als natuurlijk sieraad te bekoren. De vos, de vos mag in Zandvoort thuis horen. Struinend door de korenvelden, voedsel zoekend voor haar jonge helden, langs heggen en hagen, wachtend tot een muis komt opdagen. Zwerftochten door lanen en paden, langs een rivier waar ze doorheen moet waden. Een concurrent die haar bos bezocht, waar ze voor haar welpen vocht. Vossen, struinend langs duinen, hogere en soms wat schuine. De konijnen op haar pad, waarbij ze soms hun snelheid vergat. De Vos als generalistisch jager. Van verzand tot kleine knager. Sierlijke pracht van menig veld. Ook al heb je hem dan niet voor het kippenhok besteld. Mooi, dat was onze ode aan De Vos... Zo op de zondagmiddag... covered mouth De Oda en de Vos, de Brothers in Arms, de single van The Dire Straits. We gaan er nog twee draaien. Tot aan het nieuws en weer Waaronder deze zonnige single van de mama's en de papa's. Als je dan de hele dag op het strand hebt gelegen... Nou, dan wordt het wel tijd om naar huis te gaan. Want dan weer een tomaat waarschijnlijk. En dan deze platen op de autoradio horen natuurlijk. DAB-kanaal 6A en 106.9 in Zodvoort. En de regio, de mamas en de papa's. En de California Dreaming. En zo zit het al, alweer op, uh, Albert-Jan. Ja, ik heb vorige ik het vergeet nog even een tussenstandje. En dat komt uit Denemarken, want daar is Jos. Luiten na zijn blessure, zware blessure. en maag- en darmklachten. Uh, weer van de partij. En hij staat voorlopig op een gedeelde 11e plaats. met min 12. En hij is inmiddels gefinished. De leider, Bernd Wiesenberger, de Oostenrijker. staat op min 20. en moet nog 4-hals lopen. Uh, dan hebben we nog even Wil Besseling. ook mee. niet onverdienstelijk op een gedeelde 18e plek. Die, daar vinden we hem terug. Met een score van min 10. Dus uh, keurige vertegenwoordiging uh, van de Nederlanders daar uh, tijdens de European Tour in Denemarken. Maar Luiter stond er veel beter voor. Hij stond er veel beter voor. Hij stond op een gegeven moment min 12 en gedeeld derde. Maar hij zakte terug naar min 10. Dus twee bogies. Uh, daardoor hij dus duidelijk zakte naar uh, hoog in een 20 uh, plaats. Maar hij maakte op 17, uh, maakte hij zelfs een birdie. Nee, een eagle. Een par 4, ja, deed hij dus twee keer over. Dus hij schoot weer naar min 12. En finished dus voorlopig uh, op, uh, min, uh, 11, op min 12 op een uh, 11e plek. Nou, straks gaan we gewoon uh, de Indy 500 uh, winnen Ja, ten... op de bank chips en uh, een wijntje, of biertje erbij. En uh, kwart over zes, als ik het goed heb, begint de race een uh, van Kalmhout start. Vanaf een derde plek en op de vierde plek staat zijn baas Car Ed Carpenter. Dus dat, dat wordt nog wat. Ja, daar zou de blaas uh, blij mee zijn. <hijs> <Ja. hijs> Oké, okay, dankjewel Albert-Jan weer voor je bijdrage vandaag. En uh, volgende week dus, zijn we er gewoon weer op uh, CFM Beach Radio. Oh, zo, zo, zo ga je het noemen? Oké. Okay, ja, het uh, mag ook anders. Nee. Zomerradio. Ja, kan ook. Nee, helemaal goed. Want uh, volgende week is het uh, officieel zomer, hè? Is het officieel zomer. Alleen uh, ja, vrijdag in de namiddag krijgen we toch wat te maken met onwispluien. Wel hogere temperaturen. Maar we uh, kijken hoe dat gaat. In ieder geval, uh, komende week lekker zon met Hollandse wolken. Ik zou zeggen, uh, geniet ervan. Wij zijn er volgende week weer. Geniet van de rest van de programma's van je eigen lokale radio, CFM. En tot volgende week.